Uur. Jelle Visser met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging gisteravond in het zuidwesten van Gelderland... zijn meerdere politieauto's beschadigd geraakt. Ze achtervolgden een bestelauto met een aanhanger. De bestuurder negeerde een stopteken en gingen vandoor. Er volgde een achtervolging die onder meer via Opeine en Zaltbommel eindigde in Veldriel. Daar werd de bestelwagen door agenten klemgereden. De auto eindigde daarbij in een sloot.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 Eerder gisteravond ontruimde de politie het Vroeze Park nadat omwonenden hadden geklaagd over overlast. Er waren te veel mensen, in het park werd gedronken en gebarbecued. De ontruiming verliep zonder problemen. Bij een brand in Hogeveen zijn de afgelopen nacht een grillroom en een café in vlammen opgegaan. Het vuur ontstond in de grillroom en sloeg over. De oorzaak is niet duidelijk. Omliggende panden worden nat gehouden. Het gevaar is nog niet geweken, al dus de veiligheidsregio Drenthe. De vier oppositiepartijen in Suriname hebben een regeerakkoord gesloten. Ze lopen ermee vooruit op de officiële verkiezingsuitslag die al dagen op zich laat wachten. Mochten de vier een regering vormen, dan moet president Boutersen vertrekken. Volgens het akkoord wordt VHP-leider Santokki de nieuwe president van Suriname. Ronnie Brunswijk wordt de voorzitter van het parlement. Hij is in Suriname eerder veroordeeld voor een bankoverval en in Nederland voor drugshandel.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 Ja, welkom bij twee uur van CFM Jazz samenstelling en presentatie vandaag. Alco B. En uh, de kop is eraf met Illinois Jacket. Uh, Illinois Jacket was een schakel tussen rhythm, blues, rock'n'roll en de jazz. Maar het zou te gemakkelijk zijn om hem te, uh, af te schrijven als de man van de scheurende sax en verder niks. Hij werkte met de grootste uh, in de jazz. En hoewel zijn krachtige spel vaak de boventoon voerde, verloor hij nooit uit oog dat het oog dat hij niet alleen entertainer, maar ook muzikus was.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 uh, uh, alt Erik Marienthal Trompet, Sal Marques uh, Gitarist Lee Rittenhauer Daar heeft hij heel veel mee gedaan uh, Dave Crushing, Bassist John Patoussi Drummer Dave Reckle, nou Kortom, alle bekenden doen er ook mee Zeer de moeite waard in, de tweede uur, in het laatste uur doe ik nog een keer een nummertje van Dave Crushing. Maar dan samen met uh, Lee Rittenhauer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 uh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 In het begin van de 20e eeuw ontstond uh, de tango... waarbij deze muziek uit de arbeidersklasse uit Sloppenwijken opborrelde. En er uh, ontstonden ook tango-orkesten. En heel bekend is natuurlijk Astor Piazzolla. Maar later, in 2002, had je een pianist, Emilio Sola... die uh, het werk van deze uh, Astor Piazzolla uitgebracht heeft... Uh, mooie cd's gemaakt. En deze man heeft met zijn orkest nu uh, een... Uh,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 zeer zie een prachtige cd van uh, Emilio uh, Sola. Het is een tango jazz orchestra uh, Komt van de cd Puertos uh, Music for International Waters. CD uit 2019. En ja, er was hier ook echt een alt saxofoon solo te horen, En die werd gespeeld door Todd Beshore. Uh, we schakelen naar wat oudere tijden. En dan kom ik terecht bij een horenblazer... met Julius Watkins en Charlie Ruth...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 die bandleider. Toets Tielemans heb ik er ook bij gezet. En dat is van een cd. The Whistler and His... Uh, ik heb een beetje... The, Visitor. Uh, The Whistler en His Gitaar. Dan hoort dan, dan, Toets niet op de mondharmonica... maar op de gitaar. En een uh, fascinerende uitvoering van de Bob Crew Generation. Ja, daar was ik echt helemaal stuk van. Ik begin met Robert Farnum. Uh, Komt-ie.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 is just let me grieve in private cause each time i see you i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 Connie Francis, Sherman Williams, nou George Benson, echt heel, heel, heel veel. Maar Keren Green heeft het ook nog een keer op de plaats gezet. Cliff Richards, nou, te veel om op te noemen.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 So if I seem so good.